3 uur. Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Het kabinet laat de kanon van Nederland evalueren. Die geeft een overzicht van de nationale geschiedenis. Minister van Engelshoven wil dat er vooral wordt gekeken naar de schaduwkanten van die geschiedenis. De Amerikaans-Nederlandse historicus James Kennedy gaat de evaluatie leiden. De Canon van Nederland is in 2006 samengesteld. Er is de laatste tijd veel discussie over omdat die te weinig divers zou zijn... en er te weinig vrouwen in voorkomen. Maar drie van de vijftig thema's zijn gekoppeld aan een vrouw. Het is vanaf het begin de bedoeling geweest dat de Canon regelmatig zou worden geëvalueerd. Minister van Sociale Zaken Koolmees wilde onderhandelingen over een pensioenakkoord hervatten... Vorig jaar liepen de onderhandelingen stuk. De vakbonden waren boos. Ze vonden dat het kabinet niet genoeg deed om de AOW-leeftijd minder snel te laten stijgen. Kolmees schrijft nu aan de Tweede Kamer dat het noodzakelijk blijft om nieuwe afspraken te maken over het pensioenstelsel. De afgelopen weken zijn er al informele gesprekken geweest. Kolmees doet in de brief een handreiking aan de bonden. Vakbond FNV ziet nog wel hobbels op de weg, maar wil wel weer met de minister in gesprek. En de uitverkoop van tuinmeubelen bij een distributiecentrum van Blokker in Gouda is voortijdig beëindigd. De toeloop was zo groot dat het bedrijf al snel door de uitverkoopvoorraad heen was en er een grimmige sfeer ontstond, al dus de politie. Het bedrijf verzocht de politie om assistentie toen er al zo'n 500 mensen binnen waren en er buiten nog eens 500 stonden te wachten. De toegangsweg vanaf de A12 raakte verstopt. De politie heeft de bezoekers naar huis gestuurd en het distributiecentrum blijft de rest van de dag dicht. Het weer, geregeld zon en het blijft droog. Het wordt zo'n 20 graden in het noordwesten tot lokaal 24 in het zuidoosten. Morgen blijft het droog en is het vrij zonnig. De temperaturen liggen dan tussen de 23 en de 27 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen files. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja...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 An exotic drink, the radio playing songs.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 Aan, hoe lekker zou het zijn? Dan was er iets waar ik kon wensten. Voordat de put droog kon te staan. Dan was het langzellig leven, familie waar ik veel van hou.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 Alleen van mij ZFM You to tonight Cause I'm not sleeping There's something about you girl, that makes me sweat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 Getting ready for you loved. thinking of me when you took her Does she know you weren't supposed to love me Till you die Almost Kill me